4 uur. Renate Kok met het NOS-journaal. Het aantal overdosissen door de zware pijnstiller Oxycodon is het afgelopen jaar met 50% gestegen. Dat meldt het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum. Oxycodon is een zware verslavende pijnstiller en verwant aan morfine en heroïne. Bij een overdosis kunnen mensen ademhalingsproblemen krijgen, in coma raken en mogelijk overlijden. Momenteel wordt het middel aan bijna een half miljoen Nederlanders voorgeschreven. Dat is vijf keer zoveel als in 2008. Minister Koolmees vindt het voorstel van drie werkgeversorganisaties... voor een vervroegd pensioen voor zware beroepen interessant. De minister vindt het belangrijk dat iedereen nu aan tafel komt... om er vervolgens samen uit te komen. Vakmond FNV ziet in het verlagen van de pensioenleeftijd voor zware beroepen... geen structurele oplossing. Een Britse supermarktketen stopt met de verkoop van losse keukenmessen. Daarmee reageert het bedrijf, Esda, op een reeks moorden met messen op Engelse tieners. Eind april moeten de mensen uit de schappen zijn gehaald. Vorig jaar werden 285 mensen doodgestoken in Groot-Brittannië, een recordaantal... Dit jaar kwamen tot nu toe 39 mensen om het leven bij steekincidenten. Vooral tieners zijn het slachtoffer. Sinds 2016 mogen de supermarkten al geen messen meer verkopen aan minderjarigen. Maar Esther doet ze toch helemaal in de ban... omdat de messen nog wel vaak worden gestolen. In Amsterdam hebben duizenden mensen meegelopen in de Women's March. Ze streden voor vrouwenrechten, maar ook voor de rechten van minderheidsgroepen. De demonstratie begon om half één op de Dam... Eindpunt was het Museumplein. Het is de tweede keer dat de Women's March in de stad plaatsvond. In 2017 liepen er ook al duizenden mensen mee. Het weer buien met kans op hagel en ook zware windstoten. Het is een graad of 11 en er waait een vrij krachtige tot stormachtige wind. Vanavond is de wind wat minder hard, maar morgen is de wind weer stevig... en met 8 graden is het ook wat kouder. Na het weekend blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.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 Het is even na vier uur, welkom bij het derde uur alweer. En we gaan helaas, ja, wil ik eigenlijk zeggen, nu alweer naar zuidoost Beemster. Naar Jan, wat er is gescoord, Jan. Er is gescoord, ja, inderdaad. Er is gescoord door ZOB. Hmm. Dat is jammer, want eigenlijk de stand is nu gelijk. Terwijl wij wel het beter voorspellen, we hebben kansen gemist. Door Saliem toe, vlak over, vlak voor langs, naar het opberg. Bijna open call, schiet net over en, en dan is het, zoals je altijd ziet, de tegenstander die scoort. Ja, hoe kwam het doelpunt uh, tot stand? Het was een, een, een snelle uitval van, uh, van Zuidoost-Beemster. Wij speelden iets te opportunistisch denk ik, ondanks die, uh, met die wind tegen. Maar we voelden dat het dat kon, we voelden dat er gewoon uh, meer in zat. Ondertussen is uh, Roxy in het veld gekomen voor uh, Leslie Loos. Leslie Loos heeft het heel slim gedaan. Er stond op dat moment nog één op voor. Uh, Leslie Loos die, uh, die liep helemaal naar de andere kant waar er gewild moest worden. Dus de wissel van hem die duurde vrij lang. Het was slim, maar ja, het heeft het allemaal niet mogen baten. Oké, okay, nou in ieder geval nu een uh, gelijk... Op dit is... Op moment... Nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> <coughs> um, Zuidoostbeemster kreeg een kans. En Milan, de rest van de lijn. Gelukkig. Op dit moment 1-1 daar in je Beemster. Beemster. Dankjewel, Jan, voor dit moment. En straks oh, komen we, uiteraard, weer terug dankjewel. bij Jan van der Leden. Daar in Zuidoostbeemster. 1-1. Hmm, Thinking while you were far away. juist van Jan van der Leden. Helaas staat het gelijk op dit moment in Zuidoost-Beemster. De wedstrijd Zop tegen SV Zandvoort, inderdaad 1 tegen 1. Achter dat uh, de gesprek met Jan van der Leden draaide deze single van M People en One Night in Heaven. Het is 11 over 4. Welkom terug, Zandvoort op zaterdag. En wat gaan we nu drie allemaal doen, Albert-Jan? Nou, we gaan natuurlijk over een tweetal platen weer uh, snel schakelen met uh, Jan van der Leden. bij de wedstrijd ZOP-1 tegen SB Zandvoort. Momenteel tussenstand 1-1 en over een tweetal pla uh, platen zullen we zo richting het einde van de tweede helft gaan. Uh, dus vandaar dat we dat uh, voordoen, uh, eerst doen. En in een later tijdstip gaan we pit report doen. Uh, nieuws uit de wereld van de Formule 1. Nog één week te gaan... En dan barst het geweld uh, in Australië weer los. Maar er zijn ook van, van allerlei nieuwe nieuwtjes vanuit de Pitstraat. Dus dat tijdens Pit Report tot tegen uh, half vijf. Om half vijf hebben we het Dier van de Week. Vorige week hadden we Piet. Piet is er nog. Hij zit nog in het Dieren thuis. Maar deze week hebben we Elvis in de aanbieding. Het Dier van de Week rond de klok van half vijf. Ja, het gedicht van de week uh, ja, het is uh, geïnspireerd door uh, die actie van Sieren. Doe is lief. En deze titel kon ik u niet onthouden. Wees nou eens lief. Dus dat gedicht van de week, kwart voor vijf. Wees nou eens lief. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert Jan. Kijken doe je via www.zfm-live.nl. En we hebben in het derde uur uiteraard ook nog lekkere muziek voor je. Opwarming voor de zaterdagavond. Stappersavond nu. Met deze van DJ Snake. Hey, you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 We deden even lekker mee in de studio van Sierveem aan de Tolweg 10 met deze is van Nick en Simon en pak maar mijn hand. Ja, ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe het gaat op dit moment uh, daar in uh, Zuidoost-Beemster. De wedstrijd tegen SV Sonvoort wordt daar gespeeld. En Jan uh, houdt het voor ons in de gaten. Hoe is het daar, Jan? Het is nog steeds 1-1. Het is, het is echt wel spannend. De kansen zijn over en weer. Salim die met weer overschiet. Maar ook Zuidoost-Beemster die... ...de pech geeft dat ze net overschieten. In dit moment... zuidoost speelt de bal over de lijn. Nee, wij spelen de bal over de lijn. Julian onderschept, Julian mans verliest de bal weer, Zuidoost-Beemster gaat verder met de aanval. Voorzet, Milan kopt weg. die de grote bal nu. Lange bal op Thaline toe. Die uh, de bal en de controle krijgt aan de buitenkant. Links voor. Hij zet hem nu voor. En. Zouden als mensen direct in? Het, is een, het, het gaat openen weer. Het gaat vrij snel. De wind is wat gaan liggen. Het is nu een zonnetje. Ik hoor het in zand en nood weer in. Nou, hier schijnt op dit moment ook de zon. Maar de wind is toch wel hard. In ieder geval. Nou, hier valt de wind gelukkig niet mee. En dat is misschien wel een beetje onze massa. Inderdaad, nou, op dit moment 1-1. Uh, Kijken we even naar de stand op dit moment. Uh, Zandvoort vinden we terug op P5. En uh, ZOB op uh, P2 dus. Ja, ze zijn toch wel, wel even een stukje, een stukje hoger dan, uh, dan uh, de heren van SV Zandvoort op dit moment. Ja. Uh, ZOB is vorige week periodekampioen geworden. Dus die tweede periode zijn een voorbij gegaan. Oké, okay, nou dus. Uh, ja, hoe lang hebben we nog te spelen, Jan? Uh, vijf, zes minuten. Vijf, zes Die minuten. Is heel vijf minuten, maar dat is wel tijd bijvoorbeeld. Nou, als we daar nog een doelpunt in uh, kunnen maken, dat zou heel mooi zijn. En gewoon met winst naar Stanvoort uh, komen. Ik hoop ik laat het. Je het. Weten. En uh, dankjewel voor dit moment. En mocht het zo zijn, dan horen we het graag van je, Jan. Dankjewel. Ik Doei, ik laat dat je weten. Oké, okay, hoi. Oh. And play. we deden het even rustig aan zo bij CFM. Met deze zeer van Mr. Mister en de Broken Wings. CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. We schakelen over naar Studio 2 van CFM. Daar zit Albert-Jan Vos met Pit Report. Ja, en er is nogal wat. Dus ik heb wat highlights uitgehaald. En uh, voor de rest kan je natuurlijk op de diverse speciale uh, websites... Uh, de informatie ook terughalen. Paddy Lowe heeft zijn taken als technisch directeur... bij Williams Formule 1 neergelegd. Zo heeft motorsport.com vernomen. De toekomst van Leu, Lo, die bovendien aandeelhouder is bij Williams... lag al onder een vergrootglas... na de problemen bij de Britse formatie voorafgaand aan de wintertest. Williams kwam pas op de derde dag van de wintertest voor het eerst in actie. De positie van Leu kwam daardoor onder een vergrootglas te liggen. De technische man verklaarde in Barcelona... dat hij zich geen zorgen maakte over zijn positie. Ook stelde hij dat de verantwoordelijkheid van de problemen niet lag bij een bepaald persoon... Nog vond hij het verstandig om overhaast personele wijzigingen door te voeren. Nu is duidelijk geworden uh, dat Le Lo uh, zijn taken als technisch directeur heeft neergelegd. Een woordvoerder van het team heeft aan Motorsport.com laten weten... dat Lo om persoonlijke reden afwezig is en zijn taken neergelegd heeft. Het team heeft geen duidelijkheid gegeven over de gevolgen op langer termijn. Lewis Hamilton zei na de Formule 1 testdagen in Barcelona... dat Ferrari een duidelijke voorsprong heeft op Mercedes... Maar voor mijn rari-baas Mattia Bitenno, dat is ook een nieuwe... weer legt dit. Ik denk dat je er compleet naast zit als je denkt dat wij sneller zijn. Volgens de Britse vijfvoudig wereldkampioen... zou er een gat van een halve seconde zitten tussen de twee teams... bij de eerste Grand Prix in Australië aanstaand weekend. Mooi om te weten dat Hamilton gelooft dat wij sneller zijn... maar ik geloof dat zij ook sterk voor de dag zullen komen... al dus Binotti tegen Sky Sports. Hij vervolgt, ik denk dat Mercedes heel, heel sterk uh, gaat uh, in zijn in Melbourne. Ik verwacht niet dat ze achter ons aanhobbelen. Het zit namelijk heel, heel erg dichtbij, vermoed ik. Formule 1-couriers kunnen vanaf de Grand Prix van Australië... mogelijk een bonuspunt verdienen. De Via World Motorsport Council is in een vergevoerde stadium... om het rijden van de snelste ronde te belonen met een punt. Alleen een stemming onder commissieleden... van de Internationale Autosportfederatie staat de herintroductie nog in de weg wordt vervolgd. Red Bull-adviseur Marco, uh, Marco Helmoet is positief over de kansen van het Red Bull Racing... maar is kritisch op Pierre Gasly, de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Voor het eerst gaat het Formule 1-team van Red Bull dit se een seizoen tegemoet... bij het samenwerken met motorfabrikant Honda. We gaan voor vijf ritzegers, stelt Marco in een gesprek met Motorsport Magazine. In 2013 won Red Bull voor de laatste keer meer dan vier Grand Prix. Dat was in het jaar dat Sebastian Vettel vierde en voorlopig laatste wereldtitel won. We moeten vaker mee kunnen doen om de hoofdprijs. Uiteindelijk moeten we zelfs in staat zijn om overal te kunnen winnen, al dus de Oostenrijker. Die dus niet meer alleen successen wil behalen op bochtige circuits... waar de Red Bull vaak wel tot beste auto's behoren. Tijdens de kerst, eh, kerstdagen meer, hoor. Tijdens de testdagen in Barcelona ging het enkele keren mis met Gasly. Tot twee keer toe Christa de Fransman. En het was volledig onnodig. Verstappen had één slippertje en dat is niet zo erg... maar Pierre moet meer discipline opbrengen. Hij heeft ons hele programma in de war gegooid. begint lekker voor die Gasly nee. bij Red Bull. Het zitten de adviseurs van Red Bull Racing Diep. Door de crash van Gasly konden bepaalde nieuwe onderdelen niet worden getest. Het is daarom onzeker of alle nieuwe onderdelen voldoende zijn doorontwikkeld... om tijdens de openingsrace in Australië op 17 maart aanstaande te gebruiken. Het wordt een uitdaging, maar we gaan ervoor. Max Verstappen kijkt natuurlijk enorm uit naar de Grand Prix van Australië van volgende week. Racen is het mooiste wat er is. De onvermijdelijke vraag is natuurlijk, denkt hij, dat de wereldtitel voor het grijpen ligt. Dat is op dit moment lastig te zeggen. Als de eerste zes races van vorig jaar anders waren gegaan... had ik ook voor de tweede plek gereden. Ik wil vooral constant zijn in het gehele seizoen. Of dat genoeg is voor de titel, weet ik niet. Dat is moeilijk te zeggen, zegt hij. En tot slot, de coureurs uit het talentprogramma van KNAK... Nationale Autosportfederatie, KNAF in het, begin, in het kort... rijden vanaf dit seizoen onder de vlag Team NL. Het gaat om Marines van Kalmhout, Richard Verschoor, bij de 18 jaar... Glenn van Berlo, 17 en Tijmen van der Helm, 15. Dat geldt ook voor Cas Haverkort, 15 jaar in de karting. Het vijftal maakt deel uit van de zogeheten KNAF Talent First program. Dat wordt gesteund door het ministerie van Volksgezondheid... Welzijn en Sport en NRC NSF... Om meer aan te sluiten bij de sportkoepel en andere sportbonden... kiest de Autosport nu ook voor Team NL. Formulige Formule 1-coureur Guido van der Garde... is bondscoach van de talentvolle Rijders. Tot zover. Dankjewel, Albert-Jan. En ik heb vernomen dat Max Verstappen aardig in love is met die Japanners. Oké, okay, hoezo? Ja, nee, hij is helemaal gek van het Honda-team. Oké. Okay. In de samenwerking tussen Honda en Red Bull. Dus dat belofte, heel veel mooie dingen voor het aankomende seizoen. Aankomende donderdag is het al zover. Om uh, vijf, vijf voor twee. Vijf nachts. nachts. In de nacht van donderdag of vrijdag. De eerste de, vrije training. De eerste vrije training. Ga je hem kijken, Albert-Jan, of niet? <laughs> Nou, ik word wel eens wakker s'nachts. Oh, wellicht ja. deze keer ook. Ja. Dan, uh, ga ik er toch even uit. Of je neemt hem op, toch? Nou, nee, opneem je af. Kijk hem terug op de volgende dag. van uitzending gemist. Dat kan altijd. Zo is dat. Tot zover de Pit Reports.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 esperas que nadie más está en mi camino no tiene por qué importar déjalo atrás estás conmigo mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. En vanavond tussen 7 en 9 gaan bij CFN de 40 beste plaat van Europa weer langskomen. Dat allemaal in de Euro Breakdown. En waarschijnlijk staat deze van David Ketta daarin ook genoteerd. Het is half vijf geweest, we gaan hem doen, het dier van de week. Ja, even een vraagje tussendoor. Heb je nog wat gehoord van Jan? Ja, het is ten einde 1-1. Oké, oh, okay. 1-1 gebleven. Ja. Nou, dat is jammer, want dat is een zes puntenwedstrijd eigenlijk, ja, als je ja. de stand bekijkt. Mm -hmm. Goed, uh, wij gaan verder. En we gaan verder met Elvis, ja ja.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 Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 811-3420. 811-3420. Maar kijk ook even op de website. www.dierenthuiskermeland.nl Want ook Elvis verdient een thuis. En uh, Elvis praat al. Misschien gaat hij binnenkort ook nog zingen, Elvis. Je weet het maar in Duits, toch? Je weet het niet. Nee. Dus Keesomstraat nummer 5 voor Elvis of de andere leuke dieren... die daar zitten te wachten op een uh, baasje. En hier is uh, Elfenville en Forever Young...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 Heb je al een reactie gekregen van je broer of niet? Nee, nee, nog nee niet. Nee, nee, nee. zit hij niet te luisteren. Volgens mij zit hij een drankje in te steken, want hij wil uh, het gedicht natuurlijk niet missen. Oké, oh, oké. Okay, okay. Dat gedicht nuchter aanhoren is ook zo wat. Ja, dat is zeker wat. <laughs> Zodat ik om kwart voor vijf hem krijgen het gedicht van de dag. Wees nou eens lief. Ja, dat is het gedicht van, uh, van de dag. Ja, geïnspireerd op uh, Doe eens lief. Doe uh, lief. Achter van Sieren. Heel goed. Maar dit is anders hoor, wees nou eens lief. Ja, oké, oh, oké. Okay, okay. Nou, ik ben heel benieuwd waarom uh, zo dadelijk... maar eerst gaan we nog even wat lekkere muziek voor je draaien... waaronder deze Billy Joel. I'm nice. gonna nice. Een van de bekendere platen van Billy Joel en My Life. Ja, zo dadelijk is hij er weer, uh, Albert Young. Ja, hij is er tussen, weer. Hij is er weer, gelukkig. Ja, tussen gelukkig, vijf en zeven. Gelukkig heb ik de weddenschap verloren. Fred, hij. <laughs> Met uh, Entertainment uh, for You. Zo dadelijk heel veel, uh, uiteraard, uh, lekkere, lekkere muziek ook tussen vijf en zeven. Met uh, de nadruk op de Nederlandstalige plaatjes. Nou, wij hebben er alvast eentje voor je.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 We al een tijdje en we moeten door, dus voor de laatste keer, het spijt me, duurt te lang. Ja, het is al kwart voor vijf geweest en nog steeds geen gedicht. Het duurt allemaal veel te lang, Albert Jupp. Ja, het duurt te lang, Heel inderdaad. De zinger van Davina Michel. En het is tijd voor het gedicht van de dag: Wees nou eens lief. Wees. Wees nou eens lief. Of heb je genoeg van ons twee? Of, of heb ik iets fout gedaan? Of is het tussen ons niet meer aan? Voorbij. Voorbij. Alles is voorbij. Zomaar opeens. Voor jou en voor mij. Oh, als je nu gaat, hoef je nooit meer terug te komen bij mij. En dan, en dan is er maar eentje fout. En dat ben jij. Wees nou eens lief. En speel niet langer met mij. Wees nou eens lief. Hoe moeilijk kan dat zijn? Want je doet me met je streken ontzettend pijn. Voorbij, voorbij. Is alles voorbij. Zomaar opeens. Voor jou en mij. Oh, als je nu gaat... Hoef ik je nooit, nooit weer terug bij mij. En dan... Dan is er maar eentje, eentje fout... En dat ben jij O, oh, ik voel me zo alleen Zonder jouw liefde die verdween O, oh, en dan Dan die droom spat uiteen Ik ga met mijn hart Ergens anders heen Voorbij, voorbij Is alles nu voorbij Zomaar opeens Voor jou en mij O, oh, als je nu gaat Hoef ik je nooit, nooit meer terug bij mij en dan, en dan is er maar eentje, eentje fout. En dat, dat ben jij. Wees nou eens lief. Of vind je mij, mij niet goed genoeg voor jou. Voor jou.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 John, daar heb je weer over nagedacht. Hè? Dat sluit mooi aan bij Entertainment for You. Ja, klopt. En met ja. Sire. Doe eens lief. Doe eens lief. Wees lief. dan de andere kant op. lief. De single uh, inderdaad uh, van Henk Bernards. Hij is aangeschoven. Fred, goeiemiddag. Een hele goede middag. Een hele goede middag. Hoe is het met jou, jongen? Ja, lekker. Ja, gaat goed? Ja, ja. ja, zonnetje weer in huis. Het zonnetje he? schijnt weer. Hè? Dus mooi, mooi, man, man, <laughs> mooi. Zo dadelijk een uh, Entertainment for You. Wat ga je daarin allemaal doen? Ja, dan gaan we weer eventjes bellen met uh, Michael Duits over zijn single. Ik ben weer vrijgezel. Dus het sluit eigenlijk wel aan op het plaatje ja, wat je tof, net hebt gezegd. Dit, dit wordt wel lastig ja. op de top, het, het hoor. Ja. En uh, ja, kindersterretje Sam van Veldhoven. En Ik vind jou leuk. Ja, dat is getiteld, Ik vind jou leuk. En uh, ja, uh, dan nog eventjes met uh, Bouke. Uh, dan wel bekend van uh, toen... Uh, de Elvis... Uh, uh, ja... Hoe zeg je dat? Een Dier een, een, een van, die van Wijk, uh, van die van Elvis. Uh, nee, Karo ook wel. Ja, de ja. nee, uh, voice, uh, voice, uh, voice of Holland, zeg maar. Zo'n programma was er toen, eh, op zoek naar Elvis. De Elvis. Oh en, ja, dat, daar ja. heeft Tony Bernal nog een keer aan meegedaan. Volgens ja, mij. Ja, ja, en Bauke was dan uh, degene die uh, eigenlijk won. Oké. Okay. Ja, dus de winnaar uh, daarvan. Dus die gaan we dadelijk uh, bellen over zijn uh, ja, parodie eigenlijk op uh, Shalali Shalala. Hey. Maar dan in een eigen jasje. Ben benieuwd. In het Engels. In het Engels. In het Engels, ja. Oké, okay, hij gaat de grens over. Ja, ja. Nee, dus uh, en uh, ja, nou ja, voor de rest. Uh... Eigenlijk een heleboel lekkere muziek. Maar ja, je krijgt, een, je krijgt er wel een zware dobber hè, na dit nummer. moet je dat wel ja, niet, Ik, ik zal toch eventjes moeten gaan zoeken naar iets anders. We gaan <laughs> ellende, maar wel met een heerlijke Nederlandse ja, ondertoon. Weet je, ja. John, we gaan het nog veel moeilijker maken voor Frits. <laughs> Oké, okay, geweldig. Want in het eerste uur hebben we hem al gedraaid. De primeur van ja. uh, de ruud Jansen band. Ja, nee, die vind ik ook. De Ruud-Janse de, ruud de, ruud ja, de, ja, de collega, de jaar. collega ja, ja, ruud Janssen. Ja, vorig jaar was hij ook hier op de Raadersplein, toch? In Charles Duijf. Ja, die hebben een plaat gemaakt van file op de A9. Oh, ja, die is zo ik ben benieuwd. Zo geweldig, gaan we nu naar luisteren. Dankjewel Fred, ja. en zo duidelijk heel veel plezier. Hè? Dankjewel. En geniet van deze plaat van de Ruud Dansenbind. Doe we. Kooi mee, al ik kooi meer alleen maar erg leeg dood Want te staan je een keertje in zo'n file Van de Alkmaar staat een file van 23 kilometer. Dankjewel, Ruud en Sharon. Uh, Hij is plaat, leuk, hè? Plaat, Hij hè? is leuk. Het zit, weer, het zit weer tegen op de A9. Vind je het wat, uh, Fred? Ja, ik vind het uh, geweldig. Geweldig, ja, hè? Ja, ja, ja. Ga je hem ook draaien? Dan moet je me even van mijn uh, computerblad afhalen. Ja, nou, dat gaan we regelen. Dan steek je toch even het bureaublad? Bureaublad, ja, daar staat hij op. Oh, oké. Okay. staat hij op. Dus... Maar wil je niet met zijn programma bemoeien? Nee, nee, nee, doe, doe ik, ik zeker niet. moet de niet. Verrassing blijven? Ja. ja, zo is dat. Nou, het staat weer tegen op de A9 en het zit weer tegen, want wij stoppen ermee. Ja, het is, uh, het is weer voorbij, maar het zonnetje schijnt. Zo is en, het, het minder winst op dit moment. Nou ja, het waait nog stevig hoor. Okay. Maar goed, uh, in ieder geval, we gaan weer de goede kant op. Mooi. Nou, volgende week dan, uh, zijn we er weer. Uiteraard. Speciale editie trouwens. Ja, even, uh, mo uh, niet te, je moet echt uh, uh, rustig niet alles verklappen. Dat is niet leuk Oké, okay. gewoon luisteren. Maar goed, de dag erna is de, de start van de Formule 1 seizoen... in Melbourne, Australië op Elberts Park. En dat heeft natuurlijk ook iets te maken met onze speciale uitzending. Zo is het. Dankjewel Albert-Jan.